Ja, meneer. Maar voor de derde keer. Op de afdeling weet ze ook van niets. Zal ik het thuis proberen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, je moet mensen in sommige gevallen niet het gevoel geven dat je ze nodig hebt. Ja, maar u hebt ze toch nodig? Ja, maar dat hoeven zij niet te weten. Daar snap ik niets van. O, jee. Wat is hè. Kijk nou, die plantiger, dus. ze gaat echt dood. Ja, och, kind, onder onze ogen gaat hij dood. Waarom nou? Kom door de temperatuur. Geen mens kan het hier toch uithouden? Onzin, hij krijgt vocht genoeg. Misschien te veel. Hmm? Het water van gisteren staat nog op het schoteltje. Oh. Zal ik hem maar weer meenemen naar mijn kamer? Misschien knapt hij daarvan op. Het zal me benieuwen. O jee, o jee, o jee, o jee. Kijk eens, heeft u deze gezien? Daar heeft iemand zomaar een stengel van afgerukt. Dat heb ik niet gedaan. Nee, nee, dat zou ik niet durven veronderstellen. Nee. Maar wie dan? Ja, wie pikt er nou uit de kamer van de commissaris, nou, Het moet wel een heel brutale dief zijn. Wat u zegt. Wat u zegt. Maar ik heb zo'n vermoeden. Vertel eens, commissaris. Wie heeft het gedaan, volgens u? Ach, uh, je moet nooit met je vermoedens te koop lopen. Je moet eerst zekerheid hebben. Een sluitend bewijs. Anders heb je geen poot meer om op te staan. Dat blijft zonde. Weet u... Wij stellen samen een onderzoek in. Oh. Gelijk, hebt u. We moeten van onze klanten afblijven. Pak jij hem even, William. Ja, met het bureau van de commissaris. Ja, met Grijpstra mag ik de commissaris even. Voor u, meneer Grijpstra. Ah, ja. Ja, goedemorgen, meneer. Meneer Grijpstra, waar blijven de Gier en Cardozo? Zijn u er nog niet, hè? Nee, en het wordt nou echt wel tijd voor onze bespreking. Ja, oh, ik denk dat ze uitslapen, meneer, ze zijn nogal bezig geweest vanavond. Hmm, heb je nog uh, contact gehad met de Gier? Ja, ja meneer, ja, hij heeft met uit bed gebeld, ja. Oh, ze dus. hadden een rare uh, bier te pakken die iets over onze vriend wist... en een uh, adres van een ah. bordel in Zuid. wacht even, het adres heb ik hier, je mag het bezoeken, ik huh? het adres. Uh, heb je het? Uh, ja, ik heb het hier. Dit is de Prins Alexanderstraat 63. Zo? Ja, ja, ja. ja. Ja, die sheriff schijnt daar een paar keer per week naartoe te gaan. Voor zaken dan, hoor. Mooi, dan hebben we iets. Ik, uh, ja, meneer, ja. Ik denk dat de Gier en Cardoso eigenlijk op moment kunnen binnenkomen. Dan komen hm. we direct naar u toe. Goed, en, uh, als dat zou kunnen, want de tijd gaat dringen, hè? Nou, tot zo, Grijpstraat. Tot zo, meneer. Ja. Uh, Cardoso en de Gier hadden nogal zware klus vannacht. Ze moesten daarom wat uitslapen. Hm. Tje, ja, ja, maar ze kunnen ieder ogenblik hier zijn. Heeft u mij nog nodig, meneer? Uh, nee, dank u voorlopig niet. Ik bel u wel. Ga zitten, Ja, meneer. Ga zitten, de Gier. Dank u. Ach, uh, eh, Cardoso. Ja? Schenk jij even een kopje koffie in, wil je? Maar natuurlijk, commissaris. Ah, ja, ja. Graag. Ja. Hey. Mm, mm, mm. fijn aan je been, Grijpstra. Uh, ja, meneer, ik ben gevallen gisteravond, hoor. Hé, hey, maar jij bent toch niet met de Gier en cardozo meegegaan? Nee, meneer, nee. Na een verjaarspartijtje bij de zuster van de mevrouw. <laughs> op weg naar huis. Is het... Oh, oh. Maar, ik ga nooit op bezoek. Oh. Kleffe taartjes, zoutjes en lauwe neven. Bolle. Uh, ja, ja, ja, ja. Zo, uh, en jij cadeau zo? Om... Ah, bedankt. Ah. alsjeblieft. Dank je, jongen. Ik dus. heb een, een grote familie, meneer. Mm, ja. En mijn tantes kunnen goed koken. <laughs> maar na het eten ga ik meestal weg. Want dan heb ik avonddienst of zo. Heel verstandig, jongen. Heel verstandig. Uh, de Gier. Vertel eens wat Sorry. je hebt ontdekt. Graag. Grijpstra's verhaal ken ik al. Ja, dat heb ik u al vertrokken. Ja. Nou, uh, meneer... Twee... Uh, twee klontjes, graag. Ja. Ja. Dat is mijn koffie. Ja. Kijk, commissaris. Ja. Nadat Cardozo en ik het huis van Sharif hadden geobserveerd. Ja. hadden we s'avonds bij de Noordelijke Leeuw op de Dam afgesproken. Ja. Hij stond bij de Zuidelijke. Ja. Ja, ja hij was op de politie school zijn gevoel van richting al kwijt, dat vertelde hij me. Ja. Heerlijke koffie, Cardozo. <laughs> Ja, ja, ja. Nou, nadat u me een lijstje had gegeven van een stuk of wat Arabische eethuizen... Oh ja, uh, meneer, uh, de vreemdelingendienst vertelde me dat die Sharif... Ja. geregeld borg stond voor illegale immigranten... en werk voor ze vindt. Oh. En een tijdje geleden heb ik een Marokkaan aangehouden. Had de naam van de tipgever. En die Marokkaan, die had bijna één ons hars bij zich. Oh nee. Die vet er ook zelf niet. Maar toen ik de naam Sharif liet vallen, toen werd hij doodsbang. Oh, oh, oh. Verder, de gier. Oh, nou, kijk, ik wilde die avond iets meer weten over die meneer Sharif. Ja. En Cardozo stelde voor om in een van die eethuisjes te gaan eten. Ja. Ja, maar u weet, commissaris, hè, die kebab en al die uien... Ja, en toen uh, hebben we maar een kroket Sparman. uit de muur getrokken... Ja. en zijn een beetje de rosse buurt ingedomen. Heerlijk, Gebollig. heerlijk. <laughs> Het is hier vaak Cardozo. Mag je dat ja. voor je vader en moeder zeggen? Ja. Zeg, uh, kom, kom, kom, meneer. laten we doorgaan. Uh, ja, ja. ja, dat wil ja, we doen? Meneer. Nou kijk, uh, Cardozo zei dat er in de stoep steeg... Ja. Ja welk nummer was het? 57 57. Oh, ja, ja, ja, 57 een roofpand was. Goed, Cardozo. Nou, we zijn toen met twee collega's in Burger... ...die eerst een beetje narig waren omdat wij in hun district opereerden... ...naar dat pand toegegaan. jij moest zeker de klant zijn, hè, Cardozo? Ja, ja, ja. En ze vonden dat ik eruit zag als een Groningse student... ...en ik moest nog een beetje quasi dronken zijn ook. Nou, Cardozo heeft zich in dat pand in elkaar laten slaan. Zeer goed, ja... En de twee collega's en ik hebben hem toen ontzet en dat zootje ingerekend. Hmm. Een halve kilo hars gevonden ja. en zeker voor een paar duizend gulden aan heroïne. Injectie naald. Ja, dank je. Een injectie naald, een munitie en een revolver. En onder dat zootje was ook een Arabier. Zijn armen zaten onder de prik hè? En die wist iets over die sheriff. Oh. Nou, en na veel moeite gaf hij ons dat adres van dat bordeel. Dat is Alexander Oh, Cardozo, alsjeblieft. Prins Alexanderstraat, 63 Zuid. Zuid. Uitstekend. Uitstekend. Dank u, commissaris. We gaan wat doen. Maar ik zal eerst even de districtscommandant bellen. Als die sharif zo gevaarlijk is als jullie denken, dan krijgen we misschien vuurwerk. En dan moeten de surveillancewagens en de piketrecherche weten dat we op jacht zijn. Heb ik altijd zo'n leuk woord nee. gevonden, hè, piket? <lacht> Pardon commissaris? Hmm. Ik ben blij dat we ergens mee kunnen beginnen. Uh, wat gaan we doen, Grijpstraat? Nou, wat gaan we doen? Nou, voorlopig zoek ik een sigaardje. Huh? Huh? Oh, neem hem maar even mij hier uit de koker. Ah, of... dank u zeer, meneer. En dank u wel. Alsjeblieft. Uh, ja. Ja. Nou, vertel eens. Stuurtje. Nee, ik heb al dankje. Huh? Nou, zou ik willen voorstellen... Ja. ...om eh, twee man met dat huis te Ja. Hm? Ik trek slecht. Dus ja. die laten dan hun politiekaarten zien en houden hem in de gaten. Hè? Terwijl hij de baas van de spulroeps. die man heeft van zijn leven natuurlijk nooit een behoorlijke vergunning. En als er gegokt wordt, ziet hij helemaal fout. en is hij zo zacht als pak weg. van wat wil hij hebben? Boemers. Allemaal wat een stinkstok. Het gaat om die speciale kamer in dat pand. die de baas moet aanwijzen. Hmm. Wat wij doen, nu wij, wij plaatsen daar een microfoontje. verbonden met een bondrecorder. Nee. Dan moeten we moeten wel geld meenemen, want die tenten zijn peperduur. Nee. Als nou dat microfoontje is aangesloten, blijven wij rondhangen als gewone klanten. Goed. Simpel, niet meer? Ja, heel goed. Maar, je had het over wij. Ja. En jij kan niet mee. Nee, nee, dat klopt. De ik heeft kent mij. Niet. Ja, daarom? moet je ook helemaal geen akkerfietsen voor mij. Ik ben type helemaal niet. Oh. Nou, wie dan? De gier. Oh, dank je. Ja, nee, en ja. ik dacht dat u ook zou kunnen gaan, meneer. Ik? Ja, u. wat op betreft, die ziet er veel te jong uit. Hè? Ja, Sharif ja, ja, kent hem ook, zeker. van die inbraak die hij destijds heeft aangegeven. En Sharif heeft goede ogen, hoor. Denk je dat ik eruit zie als een oude oerloper? Nee. nee. Nou, nee, dat moet ik niet, wanneer. Nee, ik bedoel nee. alleen maar dat u al een beetje, beetje, beetje... ...ouder bent niet rijke mensen zijn dik was een een op die leeftijd. En die nee, doen, ja, ja, ja, het is al grap, goed, grap, zeg. me, ja, Ik maak Ik maar een grapje. Oh, <laughs> leuk. Ja. Wat zeg je? Ze? De gier. Je hebt gelijk. Ik heb wel eens meer de rol van zakenman gespeeld, een superaannemer in de bouw. Ja, dat oh ja. Kan ik nog wel eens een keer doen? En de Gier wordt mijn onderdirecteur. Een handige jongen, die de klanten binnenbrengt en feestjes organiseert. Uitstekend idee. Oh ja, de Gier. Jij hebt een theorie geopperd dat Werner King per vergissing is doodgeschoten. Ja meneer. Ja, het zou best kunnen. Enig idee wie er achter die moord zit. Kijk, commissaris. Sharif die oefende druk uit op de kat. Nee. En de kat wilde of kon geen beslissing nemen. Nou, Sharif ontdekte dat er een relatie bestond tussen de kat en Wernekink... Nee. en hij liet Wernekink doodschieten als een dreiging voor de kat. Nee. Hij wou de kat levend houden, want hij had hem nodig. Een typische gangster truc. Hij had ook Ursula kunnen laten ontvoeren... Of de kat op de een of andere manier raken. Maar de dood van Wernekring paste beter in zijn manier van doen. Kijk, als je vriend wordt doodgeschoten... Ja. dan ga je wel even nadenken... en ben je ja. makkelijker te hanteren voor de tegenpartij. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, Sharif hoefde niet bang te zijn voor wraak. De kat zou hem niet durven grijpen. Ja? Uh, zou u misschien nog een kopje koffie willen, meneer? Graag, cadeau. Oh, dank je. Dank je. Ja. Zal ik deze koffie zetten? Ja. Gaat het ik, ik niet meer, dankjewel. Ja, eh, zo zou het gebeurd kunnen zijn, eh, De Gier, Een rare jongen, die Wennekink. Jammer dat we hem niet gekend hebben. Hij deed niets, wilde niets, had geen enkele bedoeling. Heel interessant misschien, maar wel een extreem geval. Die, eh, die brief, hè, die Grijpstra heeft meegebracht, oh, ja. heeft veel duidelijk gemaakt. Nou... Uh... Ja, wat vonden jullie van die brief? Uh, ja. ja, een mooie brief. Oh, en waarom, de gier? Nou, een mooie brief, meneer. Zo, oh. En jij, uh, Cardozo? Dank je, jongen. Uh, Wat vind jij van die brief? Die brief, um, interessant, interessant, ja. ja? Uh, maar niet mooi. Oh. Een aparte man, maar hij irriteerde me. Die vent had genoeg kansen. Een rijke vader, waarschijnlijk op een goede school geweest. Mm. Hij had kunnen studeren, op in zaken mm. gaan, maar dat wou hij allemaal niet. Het was een soort zelfmooi brief, denk ik. Hij zag nergens wat in. Boeiend, hè? Om nergens iets in te zien. Alle mogelijkheden weigeren. Een hoop mensen kankeren maar aan. Maar bijna niemand trekt de consequentie. Dat hij niet meer hoeft te doen als hij niet wil. Mm -hmm. Ja, ik denk... Kijk het vat, hè. Ja, nee, ja, ik denk namelijk. Ik ben blijkbaar afwezig. Maar ik, ik vraag, wat doet een man die niet meer meedoet? Zelfmoord plegen, pillen slikken, roken, spuiten. Nee, maar dan doen ze nog iets. Ik zou zeggen... ...dat Werneking bijna het punt bereikt had... ...waar hij vrij was van de maatschappij... ...om het zomaar eens uit te Ah, nou ja, de, bijna? Ja, bijna, ja, maar wat, ja... ...nou, luister hier, wat doe jij nou als je dat punt bereikt hebt? Geef nou eens een idee. Dan doe je weer gewoon mee. Maar je hebt je vrijgemaakt. Nee. Ja, het kan je niet meer schelen wat je doet. Ja, maar dan maak je er dan wel een potje van, zeg. Nou, nee, je, je doet het goed... ...maar het kan je niet meer schelen. Zeg maar, uit de brief blijkt duidelijk... ...dat Werneking zijn eigen dood heeft voorspeld... Ik geloof vast dat het precies zo gebeurd is. Hoe? Oh. Een man in een donker maatpak, gepoetste schoenen en een beleefd gezicht. Hij kwam tegen de avond in de schemering en riep Wernekink. En toen die voor het raam stond, kreeg hij de kogel precies tussen zijn ogen. Oh. Ja, maar, ja, ja nee, nee, dat kon hij toch niet weten. Hoezo? Hij, dat, dat kon hij niet weten. Ja, stom toeval. Of hij kende de moordenaar. Nou, Werneking wist wat er met hem zou gebeuren. En hij wou het ook. Tenminste, dat denk ik. Af en toe komt er iemand tevoorschijn die bewust iets wil. Hè? Hmm. Die, die Wernekink was misschien wel zo iemand... en als hij dat was, dan zou het me niets verwonderen... als hij bepaalde heldere momenten heeft gehad... en er één in een brief geschreven heeft. Geen, geen verstandige man, die Wernekink... Het verstand is maar een beperkt instrument, Cardozo. Eh, ja, en jij hebt helemaal geen verstand, Cardozo. Eh, Je bent misschien mee. slim, maar slim, eh? dat is weer iets heel anders. Ja, ja, hmm. koffie halen voor de baas, ja. eh. Nou, eh, wat gaan we doen, commissaris? Vandaag is het vrijdag en ik denk dat Sharif zijn mannen op vrijdag wil zien. De week is voorbij en dan begint de rust. Een uurtje praten en dan nog een beetje feesten... Volgende morgen kunnen ze uitslapen. Dat plan van Grijpstra lijkt me goed genoeg. Hm? Tenzij uh, jullie andere ideeën hebben. Nou, mm -hmm. nee, nee, Goed, vanavond dan. Cardoso kan hier blijven als verbindingsman. Grijpstra ook, als hij zich goed voelt. Neem jullie vanmiddag maar vrij. De gier, ik kom je vanavond om 8 uur ophalen. We gaan meteen naar het huis... We hebben we nog de tijd voor die microfoon. Bordelen beginnen nooit zo vroeg. Oh. Uh, zorg jij voor de tape recorder, ja? Uh, natuurlijk, commissaris. Ik zal zorgen dat we een beetje steun krijgen... van een paar agenten in Burger... en misschien een snelle auto. We roepen Cardozo wel op... als we meer nodig hebben. Ja, herfst. maar ja... Oh, oh, oh, ik ben er ook nog. Hmm? Ik zeg, ik ben er ook nog. Nou, oh, goed. Ga jij dan ook maar mee, grijpza. Je kunt in de auto blijven, hè? Huh? Maar ik dacht eigenlijk dat je vanavond liever vrij zou nemen. Nee, meneer, nee, nee, nee, nee. Nou goed, dan haal ik jou oog op. U hebt geluisterd naar het tiende deel van De Gelaarste Kater... naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van der Wetering... in de bewerking van Anne Bosman. Rolverdeling... De Gier, Jules Royaerts. Grijpstra, Jan Borkus. Commissaris... Sacco van der Made, Cardozo Hans Dagelet, secretaresse Gert-Jan Maassen, technische realisatie Ad van de Ven en Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.